Wanna be your lover, lover, lover boy.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 Minister Urlings wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij praat daar vandaag over tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's. Hij vindt dat er vluchten mogelijk moeten zijn op de plekken waar de aswolk niet tot problemen leidt. Philips heeft in het eerste kwartaal het een stuk beter gedaan dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf boekte een netto winst van 201 miljoen euro. Waar vorig jaar nog 57 miljoen euro verlies werd geleden. De omzet van Philips steeg in het eerste kwartaal met 12 procent. Vooral de licht- en elektronica-divisies presteerden goed. Vorig jaar is er bij Philips, vanwege de economische crisis, fors gesaneerd. En duizenden mensen verloren hun baan. Bij het onafhankelijke toezichtorgaan op het openbaar vervoer is het afgelopen half jaar een recordaantal van 4200 klachten binnengekomen. Twee keer zoveel als normaal. Ze gingen vooral over de overchipkaarten en over de sneeuwchaos op het spoor in december. Volgens het OV-loket wordt er te weinig samengewerkt tussen de vervoersbedrijven... en wordt de reiziger te weinig centraal gesteld. Peter R. de Vries heeft de uitspraak van de rechter opgevolgd... door geen beelden uit te zenden van kindermoordenaar Koos H. De Vries zond een reconstructie uit van de beelden die hij had gemaakt met een verborgen camera. De rechterrats uitzending van de beelden verboden op straffen van een dwangsom van in totaal een miljoen euro.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 Cause that's where the party's at And you find out if you do that We zijn helemaal klaar voor de zomer en voor de zaterdagavond. Stappersavond natuurlijk. En vandaar deze plaat gedraaid van Technotronic en Pump Up the Jam. Daarvoor trouwens Van uh, Huis. Uiteraard de single van Pink. Nou, de eerste terrasjes hebben we inmiddels uh, kunnen, kunnen pakken, Albert Jan. Ja. Heb ik daar ook enorm van genoten. Ik bedoel, als je in de studio komt, dan zie je twee roze gekleurde heren. Heerlijk, heerlijk. Want tegenwoordig hebben wij altijd werkbesprekingen op het terras, hè? Ja, ja, ja. Dus dat, dat gaat dat hartstikke doen we goed. Dat beter. Maar er is witte rook. Heb je dat van de week ook gezien? ja.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 Van de Rules Syndicate hoorde de Mockingbird Hill bij op zaterdag. Een beetje jazzy nummer en dat brengt me meteen bij het Jazz Festival. Want in augustus gaat dat weer plaatsvinden. En wie gaat daar onder meer optreden, Albert-Jan? Ja, het is vanmorgen bekendgemaakt. gemaakt. Dat ga je Hans, nu... Hans, Hans Dulver. Ja, maar Hans Hans, Hans Dulver is het bijna een uh, reguliere gast uh, van dat uh, uh, jazz behind the beach, jazz behind the bar en wat hebben we nog meer? Jazz hebben we? Jazz on the beach, jazz on the beach, jazz behind the bar en and...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 meer een stukje uh, ja, Zandvoort-historie uh, uh, weg. Ja, toch maar wel hij, hij zit er nog wel, hoor. Hij zit er nog wel met zijn honden. Ik, ik zag hem uh, gisteren zitten. Dus hij is er nog wel. Oké, okay, nou, daar zijn we wel blij mee. Ja, het is mee. wel jammer dat zo'n ja, markante plek... Maar goed, het, het zij zo. Hé, hey, zondag uh, 25 april... dan vindt weer een uh, rommelmarktplaats uh, in Zandvoort. Ja. Vindt allemaal plaats in gebouwde Krocht. En iedereen die uh, wil meedoen... betaalt uh, 10 euro per uh, tafel. En dan kan je gewoon uh, rommel uh, kopen en verkopen.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 Mijn bardel is fijn! dat is een plaatje Albert Jan van alweer vele jaren geleden, volgens mij ergens uit 1999 of zo. Oh, deze is volledig aan mij voorbij Ja, ja, ja, dat dacht ik al. Maar gezien joh. de sms die je krijgt niet aan anderen. <laughs> nee, nee, nee. Je de chef en de salty balls. De chocolate salty balls, om het zo maar te zeggen. Hey, het is uh, bijna half drie geworden bij Softop op zaterdag. Hoog tijd voor het volgende. Zie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 Ja, ja, maar uh, als je uit de wind blijft, dan uh, is het helemaal goed. Er staat wel een uh, stevig briefje, hoor, langs het strand. Dus als je gaat wandelen, uh, moet je wel even een goede jas aan trekken. Oké, okay, en hoe is de situatie op het strand? Uh, uh, ik, zal voor, ik zal even voor je kijken. Moet jij de doen? Het uh, <laughs> is, is, is niet druk. Oh. We uh, wandelaars. Oké. Okay. Dus,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 En dan ben je helemaal up-to-date als je daarop kijkt. En als je een mobieltje hebt, kan je ook gewoon kijken? Ja, maar... Weet je wat nou het vervelende oh, is? Oh, dat gaat net niet lukken. Of wel? Ik had een account. Ik had een speciale account ervoor. Maar ik ben vergeten te betalen. Dus die, die dat adres is vervallen. Oh, jee.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 I never told you how good it feels to hold you It isn't easy I'm <laughs> not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 De jaren 80 bij SV Salvoort op deze mooie zonnige dag. Een zonnige zaterdagmiddag. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Joh, de status quo en de Wanderer. Nou, vanmiddag wordt er weer gevoelbeeld door uh, SV Salvoort 1. En voor de wedstrijd van vandaag, Overbos tegen SV Salvoort, gaan we naar Joop Van Es. Joop, goeiemiddag. Goedemiddag, heer en luisteraars. Ik heb een gigantisch terugtoer zien aan, dat weet ik vast erop. Oké. Okay. Um, ja, de wedstrijd is wat later begonnen. Het is, heeft een hele curieuze reden, want de rechtsbek van Overbosch is een Poolse jongen. En hij had twee uh, familieleden in dat neergestorte vliegtuig zitten. Oeh. Dus we zijn met een uh, minuut stilte begonnen. Daar kregen we nog uh, een pupil van de week. Dus de wedstrijd is net een minuut of drie oud. En uh, ja, nog uiteraard een aftastende fase.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 Of twee vlinden zijn mijn hoofd sinds een dag of twee, aangenaam verdorgen. We ga snel over naar Jadres wat DF-nieuws. Jab. Waar wij de 12 minuten schrijven in de eerste helft. Een prachtige vrije schop van Patrick van der Hoort. Wordt schitterend aangenomen door Nijtsjöberg. Die kon daarna met de Michel daan, uh, bereiken. En het, uh, de die van Zandvoort brengt de Zand op 0-1. En dat zijn uh, goede berichten vanuit Hoofddorp. Straks, uiteraard, meer over deze wedstrijd. Uh, Albert Jan.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 Die tent ziet er hartstikke futuristisch uit. Kijk, zo hoor het graag. Hé hey, Albert-Jan, we hebben sinds twee weken een uh, nieuw programma op uh, CFM. Op de Woensdagmiddag heb je het al gehoord? Ja, ja, ja ik, ben, vier... ik ben bij de, bij de Doop de eerste keer aanwezig geweest. Ja, niemand minder dan... Ruud Janssen. Ja, voor Intimie. Kan je even uitleggen voor de luisteraars wie dat uh, in principe is? Nou, uh, Ruud Janssen is een uh, muzikant, hè? Ja. Een allrounder. Die kan uh, alle muziek, van jazz tot aan uh, de tegenwoordige muziek, gewoon spelen. Oké, okay, ja. Helemaal maar... geweldig. Ja, en die heeft een, uh, echt een tweede... Een, een programma alleen over met vinyl, hè? met Dat klopt. Ja, wat hij precies doet, moet je gewoon gaan luisteren op de woensdagmiddag uh, tussen 2 en 4. Oké. Okay, en als vinyl. je ook wil weten wat hij gaat zingen en dergelijke en hoe die zingt, kom je gewoon vanmiddag vanaf 5 uh, uur naar de Halverstraat. Uh, daar heeft hij een optreden bij een café. Oké. Okay. Vanaf 5 uur, Ruud Jansen, die sinds kort ook de, aan de staf.